Hij beleeft het, het ritme van ZFM op, op tv, radio en internet. ZFM met nu The Groove Empire. That's, that's that's all oh.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 Sometimes. time. Pam, pam, pam,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 De Verenigde Staten willen dat de Egyptische president Mubarak voorlopig aan de macht blijft. De speciale gezant van president Obama heeft gezegd dat hij leiding moet geven aan de machtswisseling. Wel eens de top van de regeringspartij vervangen. Mubarak zelf blijft partijleider en president. Op het Agrierplein in Cairo was het vandaag relatief rustig, maar voor morgen staan weer nieuwe demonstraties gepland.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 De Iraakse premier Al-Maliki stelt zich niet herkiesbaar. Hij begon in december aan zijn tweede amstermijn, die loopt tot 2014. De Iraakse grondwet verbiedt geen derde termijn. Maar Al-Maliki heeft besloten dat na acht jaar genoeg is geweest... hij vindt dat een maximum van twee amstermijnen moet worden vastgelegd in de grondwet. Het besluit van Al-Maliki volgt op de protesten voor meer democratie in de Arabische wereld. Onder meer in Tunesië en Egypte.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 Verder won Excelsior thuis met 2-1 van AZ en versloeg VVV en Venlo Nak met 3-0. Hier de Veen tegen NEC eindigde in 0-0. Het weer, vooral in de kustprovincies, nog zware windstoten. In het noorden kan er wat regen vallen. Morgen waait het nog steeds hard en komen er opnieuw windstoten voor. En het blijft zacht, met gemiddeld 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme.